Eerder deze week deden de brancheorganisaties voor de ouderen, thuis en gehandicapte zorg een vergelijkbare oproep. En ook verschillende werkgeversorganisaties willen de vaccinatiestatus van personeel kunnen inzien.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 Max Verstappen hangt een straf boven het hoofd omdat hij gisteren bij de tweede vrije training in Zandvoort de regels mogelijk heeft overtreden. Hij zou een inhaalmanoeuvre hebben gemaakt op een moment dat dat niet was toegestaan. Mogelijk wordt hij door de wedstrijdleiding een paar plaatsen teruggezet bij de start van de Grand Prix morgen. Op de Paralympische Spelen hebben tennisters Dieder de Groot en Aniek van Koot... het goud gepakt in de finale van het damesdubbelspel. Ze waren met 6-0 en 6-1 veel te sterk voor hun Britse tegenstanders. Met het goud voor de Groot en van Koot duurt de dominantie van Nederland... in het vrouwendubbeltoernooi voort. Sinds het debuut van de sport op de Paralympische Spelen in 1992... was Nederland altijd de sterkste. Eerder vandaag was er ook al tennissucces voor Team NL. Sam Schreuder won het zilver... in het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 en ja, ga je daar verliezen... dat kan natuurlijk uh, van groot belang zijn. Het telt, het telt door in de rondetijden uiteindelijk, hè? elke ja, Elke ja. tien... Uh, het record is nog steeds van Red Bull, hè? Ja, ja. Ongelooflijk. Ik, je, je kan het bijna niet, niet voorstellen... Nee. Uh, hoe, dat, hoe snel dat gaat... en hoe gedisciplineerd en hoe mooi... Maar ja, die trainen ook constant, hè? Die, uh, ja, die, uh, die sessies die worden ook gedaan uh, bij het publiek. Je kon dat zien. Ja, ja. Um, het team Blekemolen is nog uh, sterk actief. U bent ook nog actief in, uh, in de toerwagens. Brengt, brengt dat nog veel plezier? Ja, heel veel. Ik ben weer opnieuw begonnen. Zei je dat ik een stelende <laughs> ben van uh, een gebroken ruggenwervel Oei. en een vergaderde ruggenwervel. Ja. Dus ik ben nu vijf weken uh, al niet aan het racen. Maar volgende week is weer Kroatië. En er gaat Sebastian met de Nesca rijden. Mm -hmm.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 Uh, brengen we allemaal over op mensen. En ja, we zien toch ook mensen die gaan racen na ons uh, bezoek. Doet u uh, do do do dan ook aan scouting? als je ziet en, nou, Jij bent nee. wel heel erg goed. Nee, dat doen we niet. Dat hebben we wel lang gedaan hmm. in het raceteam wat we hadden. Maar daar zijn we niet zo mee, mee bezig. Okay. Ik neem aan dat u uh, een beetje richting circuit rijdt op het ogenblik.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 Oké. Okay, en een dan... fijn weekend. Ja, hetzelfde. Dank ja. u wel. Je hebt het maar druk. Muziekje erin.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 Fais-moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts. papa outé, papa outé, papa Outé outé. outé, papa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 Comptez mes doigts dood? pas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 En wat het is niet... leuk is, ook als je die je auto's ziet rijden van dichtbij weer... dan denk je, jongens, jongen, wat een evaluatie heeft dat er ook opgeleverd. De hele vuur heen. Zo hard als het gaat, dat zie je niet helemaal op de televisie. Maar daarom is het zo mooi dat er scheef op duizend man kunnen zitten uh, en kijken. Ik had net met meneer Blekemolen ook al over, uh, over, over... en dat haalt u ook aan, het gaat zo snel... He, um, ja. Rondjes van 1,9 worden, uh, ja, worden verwacht. Ja, dat worden verwacht. Daar ben ik nog benieuwd naar, maar dat zou kunnen. Maar in elk geval 1,10 hey, is altijd. Een, uh, ja, dit is, uh, dit is natuurlijk een heel snel screen met deze moderne auto's. Met zoveel downforce en zo goed rubber eronder. En, uh, nou ja... Ja, het is wat anders. Je hebt 5G, uh, krijg je in de bochten. In plaats van 2,5, 3. <laughs> ja. Wat wij hadden. Dus de bochtensnelheid is veel hoger. Als ik hier uh, in de pedalclub kijk hoe ze de gerlach induiken. Nou, ja, ja, ja. <laughs> Dat is onvoorstelbaar. Wordt die, uh, die Gerlach-bocht eigenlijk het snelste punt nu? Nee hoor. Nee, de kombocht is natuurlijk de snelste punt. Maar als je op het schijfvlak afkomt. Uh, Na de slotenmakerbocht. Mm -hmm.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 ...tijd verliezen in de bocht... ...als je tweede bent... ...ja, want dan uh, kan je het wel bijrijden... ...maar dan kom je, kom je er niet voorbij... Ja, wat, wat, wat, ...en ik wat, zag wat, net bij de... ...bij de Formule 3 ook in de Hunzerum... Dan ging er toch een die wel afhouden, die ging het midden erin. En eentje ging vol buitenom en die haalde het toch nog net in. Dus ja, dat kan ook nog. <laughs> dan ja, wat... kan je alle lijnen rijden, maar dat is heel leuk. <laughs> als je ja, wat... naast elkaar rijdt. U, u verwacht dus echt dat uh, een, een inhaalmaneuw ingezet ja. gaat worden bij de kombocht... en dan uitgevoerd gaat worden voor de hoofdtribune? En dan precies, en dan voor de tarwebocht daar. Uh...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 Wat is dat? Nou, hij schijnt een, uh, een inhaalmanoeuvre of uh, gedaan te hebben tijdens de rode vlag. Of een aanzet daartoe. En dat wordt nu onderzocht. Oh, ja, daar ja. weet ik nog niks van. Oké, okay, maar... en Rijkonen, dat weet u ook al? Wat is daarmee dan? Die is positief op corona getest. Ja. Positief op corona? Waar is die dan geweest? Hè? Ja, dat weet ik niet. Misschien was die stappen gisteren. Ja, waarschijnlijk dan. Want iedereen wordt hier... Ja, je hebt allemaal je testen. Ik ben ook uh, hier gisteren nog getest. Ja, ja. En natuurlijk uiteraard de prikken heb ik al, al in mijn mei gehad. Dus, uh. ja. Maar ja, je, je kan het natuurlijk altijd krijgen. Alleen word je er niet zo ziek van. Nee, dat maar, maar hij mag dus niet meedoen. Nee, hij wordt ook vervangen. Maar oh, daar komt hij er niet in. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, en... god, oh god, dat heb ik nog niet gehoord, zeg. Nou, dat, oh, best. Uh. dat, dat zal hij straks wel rondzingen in de club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 Als ik met die Porsche hier in de ronde rijd tussen 70.000 man, dat vind ik toch wel een klein kickje waard hoor. Nou, <laughs> op, oude, op oude dag. <laughs> nou, dan moet u op uw oude dag niet te veel naar buiten kijken, want u rijdt op een snel circuit. Ja, maar ja, ik doe wel precies zo hard als ik ga. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Als <laughs> een beetje lekker gaat, ga je steeds harder rijden. Want dan ja. mogen we een rondje vijf rijden. Hè. Ja, dan, dan komt het racebeest toch weer naar boven, meneer Van Lennem.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 tegenstrijdig met de trend en de politiek die er is. Ja, nou ja. Dat, dat was ook verbazend bij het persbericht. Dat was wel verbazend, Dat vond ik ook. Ja. Nou ja, we gaan zien, uh, ze hebben Nick de Vries in ieder geval rondlopen om uh, misschien ooit nog eens Formule 1 te gaan rijden. Ja, uh, laten we het hopen. Maar hij is natuurlijk wel een mooi wereldkampioen in de 1 geworden. Zo is dat. En het is wel spannend hoor, die Formule, Want dat zijn natuurlijk wel jongens, allemaal goede rijders. En allemaal dezelfde auto's. Dus, uh, ja. Denkt, denkt u dat hij een plek verdient in de Formule 1? Ik vind van wel, ja. Dat kan niet ook. Maar het is dus dat ze lang wachten tot je zo'n stoeltje krijgt. Maar je moet natuurlijk een van de twintig zijn die daar weer inkomen. En dat ja. is... Uh, maar ja, wie weet...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 Ja, is het, het, het, het is wel dringen, want ik las ook dat Albon misschien terugkomt in de Formule 1 en ja, Russell misschien. Klopt, klopt, klopt, klopt. Ja, dat kan ook. Ja. En, en... en als die meer geld meebrengt. Ja. Ergens vandaan, ja, je weet het maar nooit hè. Uh, over, over dat, ook dat geld, geld hè. Te maken, ja, ja. Uh, over, over geld gesproken, uh, we weten allemaal dat Massa Pin uh, gestiekt wordt door zijn vader. En, uh, en, en over kwaliteit kan je praten. Maar wat, wat, en, stroll ook. en stroll ook, ja. Ja, en. Uh,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 Nee, want ik weet zeker dat Russell uh, hem al zijn draf rijdt. En aan de andere kant, als je Max bij Red Bull. Um, daar kan je iedereen naast zetten die je wil. En dan is het meteen een einde carrière. Zo, go Zo goed is hij. Ja, nou, hij is, hij is uh, Spijker goed. En laten we hopen dat hij uh, geen straf krijgt, maar gewoon.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 En nog wat extra data verzamelen, want je hoort hoorde Mark wel zeggen gisteren, dat hebben we al meer gezien, dat die vier of staat... Want die wil natuurlijk ook nog niet helemaal. We dachten dat ze het laten zien. Hij nee. wil niet op zijn gezicht gaan. Is dus antwoord. Meteen. Maar ondertussen we hebben ze alle data's. En ik weet bijna zeker dat hij nou weer bij de eerste twee rijdt. Hoe dan ook. Ja, dat gaan we blijven. En wat dan, gaat... en dan uh, maken we die auto helemaal zo voor de kwalificatie. En dan uh, zullen we het zien vanmiddag. Ja, we gaan het zeker zien. Um, wat gaat u verder nog doen vandaag? Behalve uh, genieten? Uh, nou, ik vind inderdaad. Uh, na alle. wat gisteren was hij uh, Gisteravond was het uh, langs de lijn, hier in het dorp. Mm -hmm. Op gisteravond laat. En vanochtend half half was er geen nieuwe radio. <laughs> en nu gezellig met jullie. Yeah. En, uh, nou, maar nu heb ik het wel een beetje, uh, is het klaar wat dat betreft. <laughs>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 Duiken, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, want blijf een maar slapen. we hebben nog gezien dat het de chaos Want zij op zij, zeg je, want wij zijn land zo laten. Nou, we het het zo zou je een je geen. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Op zee voor zee op zee, maar blijven blijf maar wetsbaar Wij hebben omgesloten tot een kerhaas. Op zee, op zee, op want wij zijn naast elkaar. We hebben maar een warme We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.